9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door het slechte weer staan er veel meer files dan gebruikelijk. Rond 8 uur stond er ongeveer 700 kilometer, tegen 200 op een gemiddelde maandag. Volgens de ANWB gebeurde er betrekkelijk weinig ongelukken doordat mensen in de regen beter afstand houden. De VVD ondersteunt de oproep van 24 vervoersorganisaties om meer te investeren in mobiliteit. Onder meer Schiphol, NS, TLN, de ANWB en de Fietsersbond willen dat de files worden aangepakt. Net als het gebrek aan ruimte op het spoor en de binnenvaartschepen die moeten wachten voor de sluizen. VVD-Kamerlid Visser zegt dat ze geen Belgische toestanden op de wegen wil. Daarom heeft ze het kabinet opgeroepen om meer geld vrij te maken. In september, op Prinsjesdag, wil de Kamerfractie dat het kabinet met de plannen daarvoor komt.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 Bestuurders van kindercrashes die zich niet houden aan de veiligheidsregels moeten voor de rechter komen. Dat vindt de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang Boink. Samen met de groep ouders doet Boink aangifte tegen een Amsterdamse crash die werd gesloten omdat er veel te veel kinderen werden opgevangen. Op de Mount Everest is opnieuw een bergbeklimmer omgekomen, de derde in vier dagen. Het is een Indiase man die op de berg ziek was geworden. Twee Indiërs zijn nog zoek. Vrijdag overleden de Nederlandse alpinist Erik Arnold en een Australische vrouw op de Mount Everest. Per klimseizoen overlijden zo'n zes mensen op de berg. Het weer nog. Bewolkt en regen. Tegen de avond van het westen uit geleidelijk droger. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten en het wordt 12 tot 15 graden. Ook morgen vrij koel, cool, dan is het bewolkt met een enkele bui. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam, 13 kilometer tussen Ipenburg en Zoeterwoude Rijndijk. Richting Rotterdam, tussen Knoop Burgerveen en Zoeterwoude Dorp, 10 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen, tussen Knoop het -Meer en de Wijkertunnel, 8 kilometer stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn dicht. A10 Koenplein-De Nieuwe Meer, bij afrit Watergraasmeer, 6 kilometer file. A10 Koenplein-Watergraasmeer, tussen Westpoort en Knoop Amstel, 10 kilometer. A20 Gouda-Hoek van Holland, tussen Knopend Gouwen Gouwe en het de het 11 kilometer file door een ongeluk.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 Uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag bij CfM Zandvoort. Jorden hoort de Mars en Tresher. Zo aan het begin van het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van uh, tien over half vier gaan we weer live schakelen met Joop van Nes, Want die is volgens ons aanwezig tijdens de start van de tenniscompetitie... en wel de divisie van het gemengd, uh, gemengde competitie. En die is uh, momenteel in tussenstand is twee tegen 0 in het voordeel van Zandvoort... Hoe de zaken ervoor liggen, u hoort er meer over rond de klok van tien over half vier. En natuurlijk eh, eh, om half vier, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda. Nou hebben we dit weekend een heerlijk rustig weekend. Maar maak dus u geen zorgen, vanaf volgende week... dan barst het evenementengebeuren weer in volle hevigheid los hier in Zandvoort. Dus houd uw pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen de komende tijd in Zandvoort. Dus dat om half vier, de evenementenagenda. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, en uh, daartussendoor natuurlijk heerlijke muziek. Zo is het. Heb je al een uh, kijkje genomen op strand trouwens? Ik, uh, nog het niet... is uh, best wel druk. Kan je heel eenvoudig doen, want we hebben nu een live cam. En, e hebben we eindelijk een live cam? Eindelijk heeft Zandvoort een uh, live cam. En je kan hem uh, bekijken via de CFM-app. Helemaal te gek. Helemaal goed. Waar Gewoon waar even onder, onder, onder, onder live beach cam. Ja, en waar, waar staat die cam opgesteld? Uh, bij, uh, bij de haven. Bij de haven. Helemaal, ja. helemaal super. Bloemendaal had al een hele tijd een uh, zo'n bewegende live cam. En nu heeft Zandvoort het ook. Dus je kan live kijken op het strand, gewoon even via de CFM-app...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 Blurry face and I Care what you think Wish we could turn back time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 Een heerlijke nieuwe hit hoorde je bij Stanford op zaterdag. 21 pilots waren dat. En stressed out. Wil je trouwens op het hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Kan je luisteren naar radio, maar ook gaan naar ZFMZandvoort.nl. leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. <tussens> www.ZFMZandvoort.nl en dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zonvoorts. Hier is Marco Bassato en Matt Simons. En breng me naar het water. In de vroegte van de morgen... sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou... dat het tijd was om te gaan.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 Dat was de zin van Matt Simons en Marco Bossato en Breng me naar het water. Jawel, we hebben een feestje in Zalvoort, want de beatspopzingers die bestaan twaalf en jaar, albert jan Ja, en het is mooi gepland ook, dat is op 4 juni. Dus dat wordt een, een druk gebeuren in het voor dat weekend. Ja, zoals gezegd, de beachpopzingers bestaan dit jaar alweer 12,5 jaar. En dat willen ze natuurlijk weten ook. Het Koor geeft daarom op 4 juni een jubileumconcert in Theater De Krocht met een keur aan nummers uit hun uitgebreide repertoire. Marijke van Wonderen heeft met haar man, dochter en schoonzoon aan de wieg gestaan van het koor. Eigenlijk waren mijn man Ed en ik op zoek naar, een jong, naar jongeren die iets voor de kerk konden betekenen. Op een gegeven moment vroeg iemand: wat dachten jullie van een koor? En dat werd het. Het werd alleen geen religieus koor. Ook stond al vrij snel vast dat het de pop zou moeten gaan heten, zegt ze. Schoonzoon Arnold Westenburger werd dirigent en heeft het koor samen met het bestuur en de leden gebracht naar waar het nu staat. Het koor bestaat uit veertig vrouwen en mannen en organiseert jaarlijks de ver in het land bekende staande Korendag... Dat is echt ons ding. We geven geen jaarlijks concert zoals vele koren. Wij organiseren met alle, alle leden Korendag. Daar zijn we echt heel erg trots op, al dus van wonderen met een glimmende ogen. Het koor heeft zich niet echt gespecialiseerd in een bepaalde soort muziek. Hits uit de jaren 60 en 70, nieuwe hits, popmuziek, close harmony... en van alles wat daaromheen aan muziek bekend is, staat op het repertoire. Maar Rijken wil nog wel even iets rechtzetten. Veel Zandvoorters denken dat wij eind mei ons jubileumconcert hebben... en wij hebben geen idee waar dat vandaan komt. Het is dan ook absoluut niet waar. Op 4 juni in het Theater de Krocht, dan is het feest. Kaarten voor het feestelijke concert zijn 8,50 euro... en zijn te koop bij de Bruna Balkenende op de Grote Krocht. Mochten er nog kaarten over zijn, dan zijn ze op de avond van het concert... aan de deur van het Theater de Krocht te koop. Het concert begint om 8 uur en de deuren van het theater gaan om half acht open. Dus liefhebbers, fans en uh, van de beachpopzingers, zet het vast in uw agenda, 4 juni, Theater de Krocht, het jubileumconcert. En CFM is heel muzikaal, dus uh, we zijn ook ruim vertegenwoordigd trouwens. He? Ja, nou en no. Bij de Beatspop Singers, ja, heel wat uh, CFM'ers, uh, die kom je uh, daar tegen in het concert. 4 juni dus, het uh, jubileumconcert van de Beatspop Singers. Hier is Stake Cold en Wallpaper. terug te horen, de zingen van Steggoltz bij CFM. Dat was de Wallpaper. Ja, uh, Objean, je bent uh, aan het kijken naar de televisie, naar het wielrennen. Ja. Hoe is het daarmee? We Pracht hebben het over de Giro. Prachtig, prachtig weer in ieder geval. En uh, ze hebben nog uh, deze etappe nog een uh, ruim 56 kilometer te gaan... Uh, met de leiders een uh, ru ruime voorsprong... Uh, ja, de leader of the pack, Chasing Group. Dus uh, kijk, het is allemaal mensen in het roze. In het roze hè? Dat is toch leuk, zo'n roze truit. Jammer dat Doemelen niet meer meedoet. Maar we hebben nog een andere Nederlandse kanshebber die, uh, die wel mee fietst. Dus we houden dat voor u in de gaten. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. En hier is Shakira in La Tortura. Hey, palita mia, la guarda de la... Los dingen te gaan besparen. Leuk dat los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido dat rogando pardon. Als je dorst met mijn ogen op en Aan of die zijn inmiddels gestart hier in Zandvoort. Allereerst de tentoonstelling met sculpturaal glaswerk. In het Zandvoortsmuseum is een nieuwe en zeer unieke tentoonstelling te bezichtigen. Aan de muren en op de sokkels hangen en staan schitterende sculpturale glaswerken, gemaakt door een breed scala aan glaskunstenaars. De internationale tentoonstelling heeft een grote variatie aan stijlen en technieken. Een bezoek derhalve is natuurlijk beslist aan te raden. De bezoekers van de tentoonstelling kunnen genieten en kennis maken met glas op zijn mooist. De tentoonstelling is tot 19 juni te bezichtigen in het Zandvoorts Museum. En de bewoners van de Bodaan openen een eigen tentoonstelling. Een groep van circa 30 enthousiaste bewoners van de Bodaan... heeft afgelopen woensdag een tentoonstelling geopend in hun eigen wooncentrum. De leden van de groep zijn allemaal leerlingkunstenaars van Marianne Rebel... die daar wekelijks te vinden is voor lessen, aanwijzingen en uiteraard een stukje gezelligheid. De leden zijn allemaal zeer enthousiast over hetgeen de rebel daar hun, ze daar geleerd heeft. We worden er allemaal beter van, zei een van hen. Het is duidelijk te zien. Onder de tentoongestelde doeken bevinden zich echte juweeltjes. Mooie kleurstellingen zijn volop te vinden. Net als prachtige tekeningen en in kleurpotlood. De tentoonstelling is voor een ieder gratis toegankelijk... en de doeken zijn zelfs te koop. Zometeen de evenementagenda, maar eerst to deze.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 Dit is nou echt iemand die zwaar aan de medicijn is. Ja. Door de pill in Ibiza. Dat was Mike Posner zo vlak voor de evenementagenda. En je zei het al, Albert Jan: een rustig weekendje dit weekend. Dat kan rustig vertalen met de stilte voor de storm, luisteraars en kijkers. Dit weekend verder geen evenementen, dan wel grote evenementen. Natuurlijk kunt u naar het Zandvoortsmuseum, dan wel naar de Bodaan voor de tentoonstellingen. Maar verder is het een kalm zeetje, zoals wij dat gewend zijn om dat te zeggen. Maar vanaf volgende week barsten de evenementen los. En dan zal het doorgaan tot ver na de zomervakanties.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 Daarnaast zijn er wedstrijden voor andere series uit de Benelux. De toegang is gratis, parkeren is 10 euro per auto. 28 en 29 mei de Benelux Open Races op het circuitpark Zandvoort. En op 28 mei vanaf half negen tot 29 mei, 1 uur s'nachts... krijgen we een Pools feestje en het wel gezegd een Polish party. En dat, is natuurlijk, dat wordt gehouden in de Williams Pub en de Haltstraat 44... Vandaar dat het ook in het Engels is. It's gonna be a great party at the Williams Pub. With lots of good drinks and Polish snacks and music. Party starts at 20 past, uh, 30 minutes past 8 in the evening. En dat gaat allemaal door tot 1 uur. Polish Party op 28 mei. Uh, plaats van, uh, locatie is Williams Pub, Haltestraat 44. Polish Party. Dan gaan we beneden naar de zondagmorgen. Dan is het weer tijd voor de traditionele 10.000 stappen van Zandvoort op deze 29e mei. En het begint allemaal om 10 uur s morgens en duurt tot half 12. Startpunt is, zoals, zoals u gewend bent, cafetaria de Oude Halt Anytime. Aan de Vondellaan 2 te Zandvoort. De 10.000 stappen van Zandvoort op 29 mei om 10 uur. Startpunt, zoals gezegd, café de Oude Halt Anytime.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 Het hele centrum van Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkt weer vol... met kraampjes in de Zandvoortse kleuren blauw-geel. 29 mei vanaf 10 uur tot 6 uur... de, voorjaars, de traditionele voorjaarsmarkt in Zandvoort. Meer over informatie over deze voorjaarsmarkt en over alle andere markten... kunt u terugvinden op de website www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl Maar dan zijn wij met Monaco bezig. Ja, wij zitten in Monaco dan. Ja. Weliswaar in Zandvoort, maar dan zijn we natuurlijk bij de Grand Prix van, van Monaco aanwezig. Natuurlijk om Max aan te moedigen. Maar ja, dat gebeurt ook allemaal in het centrum van Zandvoort. Dus 29 mei volop activiteiten en gezelligheid tijdens de voorjaarsmarkt. Dan op deze 29 mei is er ook weer tijd voor muziek op de zondagmiddag. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom... op de muziekmiddag van Studio Anthony. Met dit keer optredens van Misha Gortli, singer-songwriter, cabaretier Clara Dorothy... Zang met begeleiding van gitaarleraar Wout Agen en dichter Elven Mubarak. leest uit eigen werk. Presentatie in de handen van zangleraar Onno van Dijk. Locatie Stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. Op deze 29 mei van 4 tot 6 uur. Muziek op de zondagmiddag. Dan gaan we ook om 4 uur Kunt u naar Talassa. Want dan is het weer tijd voor jazz aan zee. Op zondag 29 mei staat de crème de la crème... van de Nederlandse Boogie Woogie and Blues... in het cafégedeelte van Thalassa vers aan zee. Pianist Martijn Schok heeft de beschikking... over een van de meest swingende bands... binnen de internationale jazz, boogie en blues scene. De band bestaat uh, op deze zondagmiddag uit. Niemand minder dan Martijn Schok op piano... vocaliste Greta Holtrop... Rienus Groeneveld tenorsaxofoon, Hans Ruigrok op basgitaar... En, uh, en niemand minder natuurlijk dan Menno Venendaal op drums. Gastheer Ton Ariensen staat al te popelen... om u dan te kunnen verwelkomen op deze 29e mei om 4 uur... tijdens dit zwingend gebeuren aan zee en wel bij Talassa aan zee. Wellicht dat u daar afloop gezellig een hapje wil gaan eten... dat is natuurlijk mogelijk, maar dan is reserveren wel gewend. gewenst. De locatie Strandpaviljoen Thalassa Boulevard Bernaar... strandafgang 18 Zandvoort aan zee... Onverwachte boogie woogie op zondag 29 mei vanaf 4 uur... bij Telassa onder het motto Jazz aan Zee. Dat was hem. Dat was hem. Oké, okay, nee, je zei het al. He. Stilte voor de storm. Jawel, volgend weekend dus een heel druk weekend hier in Sanford. Met allemaal hele mooie evenementen. Je hoort het juist in de evenementagenda bij CFM. Het is 5 over half uur, we zeggen Sanford. Een hele goede middag en leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf het ook doen hè, want uh, ook na vijf uur is uh, CV met luisteren zeker meer dan de moeite waard. Want dan hebben we weer een Entertainment For You met Fred. Jawel, hij is er gewoon weer na vijf uur. En wij zijn er uh, tot aan uh, die tijd met uh, heel veel lekkere muziek en informatie voor Salford en de regio. Uit de jaren 80 is hier de single van Rita Franklin. Hartelijk welkom. En We gaan uh, live schakelen naar Tennis Park de Glee. Want daar is de Eredivisie uh, gestart. Voor ons aanwezig, daar is uh, Joop Rens. Nogmaals, goedemiddag Joop. Zonnebril op. Nogmaals. Okay. Uh, nou nee, ik heb, ik heb een hoed op, uiteraard. Oké. Okay. ogen zitten in de schaduw. dus dat is geen probleem. Ja, um, uh, we waren bij de heren gebleven. Want we gingen bij de, in de tweede set bij Engel weg. Toen uh, Scott Friesland het eenmaal voorstond en de eerste set had gewonnen. Heeft hij dat even volgehouden? Want het was bij de 5-5-2 en hij won uiteindelijk met 6-2. Dus er staat 3-0 voor een Zandvoort, in ieder geval. Een liep Zandvoort moet ik zeggen. En op dit moment is bezig Tel Giesvoort, de jongste teller van de Giesvoort. Uh, ik laat mij vertellen dat hij vanaf op de vuurtoernooiën uh, uh, nogal het een van zich laat horen. En dat is ook wel te merken. Het is een hele goede tennisser. Dat blijkt. De eerste set pakt hij van uh, Jasper Smit. Smit, laat ik mij vertellen, is een oud-Nederlands kampioen. Uh, hij is wel dus, uh, niet zo piepjong meer, maar hij staat toch nog aardig te slaan. Want ik denk dat wij toch, uh, toch wel een behoorlijke <laughs> beslagen tegen hem te zullen kunnen maken. Nou goed, de uh, stand is dus op dit moment 4-3 in het voordeel van het uh, Griekspoor. schiekspoor. Die uh, staat te serveren, dus hij heeft hem één keer gebroken, deze zet. En hij geeft af en toe een paar ballen. Dat is waanzinnig echt. Uh, uh, uh, net een, uh, bijna een ace, uh, Bijna een ace. En gelukkig uh, hard, het uh, gaat heen en weer. En Zandvoort uh, staat dus op dit moment met 3-0 voor. En ja, deze partij die, uh, zal afgemaakt moeten worden voordat er een dubbel begint. Want de spelen op, in principe op de baan waar de dames dubbel normaal gesproken zou gaan beginnen. Ik weet niet, ze willen wel eens een keertje dat ze de dames op uh, baan 1 laten beginnen. Maar meestal is op uh, baan 2 dat de, de dames en de heren op baan 1... Dat gaat nog wel even duren voordat de zover is er op en uh, daarom terug naar jou. En uh, met een uurtje hoop ik weer terug te kunnen komen. Oké, okay, nou gaan we doen, uh, Joop. Uh, hoe laat wordt er eigenlijk uh, gespeeld vandaag? Uh, dat kan je nooit zeggen. Het ligt er net aan hoe de sets verlopen. Uh, als de set uh, in een tiebreak eindigt, dan duurt het langer dan dat het niet 6-1 is natuurlijk. Dat, uh, dat is afhankelijk van de, de score. Uh. Je, hebt, je hebt geen tijd van de, de, we spelen nu anderhalf uur een uh, partij. Uh, dan is het afgelopen nee, ze werken niet meer tennis. Je moet uitspelen tot je. Twee gewone sets-ups. En uh, ja, de ene keer moeten het er drie worden... en de andere keer zijn het er twee. Uh, uh, Joop, even een vraag van mijn kant. Ja. Ja. Uh, hoe ziet dat uh, schema er eigenlijk even uit? Want je hebt het over... Ja, staan nu met de uh, 3-0 voor. Uh, praat je over een, een totaal van vijf partijen... Nee, zes. Zes. Er is dus zo spel mogelijk. Je hebt oh. uh, twee dames-singles, twee heren-singles. En je hebt een dames-dubbel en een heren-dubbel. Je hebt geen mix. Dat heb je alleen in de e-klasse uh, lager. Eh, oh, oh, ja. In de hoogklasse. En uh, de Eredivisie die heeft dat niet. We hebben alleen maar uh, dames-singles, heren-singles, dames-dubbels, heren, -singles, dames -dubbels, heren -dubbels. Oké, okay, ja, ik zit op zes. Twee dames-singles, twee heren-singles, één dames-dubbel, één heren-dubbel. Ja, ja. Goed. Nou, uh, ja, dus, dus een gelijkspel is mogelijk. Gelijkspel is mogelijk. Laten we hopen dat, uh, dat, we, dat je ons uh, te, iets over half vijf kan vertellen dat het uh, 4-0 dan wel 5-0 is. Dat zou mooi zijn. Dat hoop ik ook. Want laten we eerlijk zijn. We hopen allemaal dat uh, 4 en 5 juni als uh, uh, play-offs hier gespeeld worden. Dat soms in de voetbal een van de deelnemers de ploeg is. Moet hij bij de eerste vier dan eindigen. In de reguliere competitie. En uh, ja, mi misschien kunnen ze wel de stunt herhalen van vorig jaar. Oké, okay, nou, zou, zou, zou mooi zijn. Uh, Joop, even een half vijf, horen we meer van je. Dankjewel voor ja. dit moment. Tot straks. Ja. Tot straks. Joop, vanaf Tennis Park de Glee, waar je van bij is. Die mesje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 weer live over naar het tennispark. De gleen Job. Ja, het waren het ongeveer 4-0 voor uh, tennisclub uh, Zandvoort, terwijl liep Zandvoort is geworden, want uh, Tellenskot die wint met uh, 6-1 en 6-3 zijn partij van uh, Jasper Swit.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 me. met de weekend inderdaad. En Can Feel My Face. Inmiddels tien uh, minuten voor vier uh, geworden. Wat is onze boulevard in één keer mooi, hè? Niet meer de lelijkste boulevard. Nee, want we, we zitten aan de palm. Ze doen, ze, ze doen er alles aan om, uh, om inderdaad de boulevard aantrekkelijker te maken. Want wethouder Shalik... Chalique... Lisbeth Schallik en Gerard Kuipers en Gert-Jan Bluis... hebben samen met de leerlingen van ONS gevierd... dat de boulevard van Zandvoort steeds aantrekkelijker wordt. Vooruitlopend op een structurele verbetering van de openbare ruimte... op de boulevard De Vauvage en het Van Veen zijn een aantal maatregelen genomen om de boulevard op te pimpen. Vorig jaar is met het plaatsen van vijf kiosken en een fit-circuit dat al door vele sporters gebruikt wordt, een voorzichtig begin gemaakt. Deze zomer worden opnieuw een aantal kiosken geplaatst op de boulevard. En twee weken geleden zijn 25 palmbomen geplaatst langs de wandelpromenade. Verder is er als tijdelijke proef een stukje duin gerealiseerd op het Van Venema Plein en is de muur van het voormalige Dolfirama gebouw onlangs opnieuw geschilderd en aangekleed met mooie foto's. En met als thema Zandvoort, vroeger, heden en toekomst. Alles bij elkaar geeft dit toch, een, uh, uh, de boulevard, een levig, levendiger uitstraling. Heb je het ook al gezien, palmbomen? Ja, mooi. Ja, wie niet, van Zandvoort. Maar het is inderdaad weer, een, een, een, een, waardoor je toch een stukje weer beleving krijgt op de boulevard. En het zijn natuurlijk allemaal initiatieven, uh, het zijn trouwens huurpalmen, heb ik mij laten vertellen... Maar goed, het geeft niet wel weer een stukje levendigheid op de boulevard... en wellicht uh, de, ook een, ja, een, levert het weer een bijdrage aan het toch gezelliger maken... van uh, de, ja, de anders toch zo grauwe boulevard. Ik zou zeggen, ga door en dan zijn we trots op ons uh, huis aan zee. Uh, aan zee. <laughs> ja, dat is dan weer meer, hè? maar goed, maakt niet uit. Hier is Pieter Fox.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 Ich brauch nie rauszugehen, trauen sie, ist außen sehen. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Hier ben geboren, hier werd iets begraven. Hab trouw gehoord, waar je... Het hebben maar hebben, twintig kinderen over het jaren. Ja, hij ziet er wel over, deze Pieter Fox. En Hans Amzee. Jawel, heb jij nog een uh, kort berichtje? We hebben nog even tijd over, dus nou, helemaal goed. Uh, ja, er zijn, uh, de kaarten voor de Theo Hilbers vismaaltijd zijn wederom te koop. De verkoop van de kaarten voor de Theo Hilbers vismaaltijd is, is van start gegaan. Het is dit jaar de zevende keer dat uh, Erwin Hilbers... de zoon van de legendarische VV-directeur Theo Hilbers... de vismaaltijd op het Gasthuisplein organiseert. Vorig jaar dacht ik de, het eerste lustrum te hebben gevierd... maar dat was toch al de zesde keer, verontschuldigde hij zich.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 De kaartverkoop is ondertussen gestart. De kaarten zijn te verkrijgen bij Bruna Balkenende op de Grote Krocht... VVV Zandvoort in de Bakkerstraat... het Zandvoortsmuseum in de Svaluweestraat en het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar... dus wees er dus op tijd bij... en voorkom de teleurstelling van een aantal mensen van vorig jaar. Mocht u met een gezelschap willen dat uit vier of meer personen bestaat... dan kunt u een tafel reserveren... zodat u bij elkaar aan tafel kan zitten... Dan kan alleen dat kan alleen bij Erwin Hilbers via een e-mail van hilbersapenstaatjecasema.nl van Hilbers, of telefonisch 06 282 92794. 06-282-92794. Dus uh, ik zou zeggen, haast u en bestel en koop kaarten... voor de Theo Hilbers vismaaltijd. Ja, wanneer is dat ook weer? Uh, de kaart voor de start, dat zei ik ook alweer. 10 juni. 10 juni vanaf 5 uur. Gasthuisplein. Be there. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En dan zijn we er nog 1 uur lang. Graag tot zo. En dit is de laatste van Dua Lipa.